12 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plach. Goedemiddag, veel berichtgeving over het Midden-Oosten dit weekend... en een zeer uitgesproken Mart smeet in Sterren op het Doek. We praten er zo in lunch over in het Mediaforum. Nu is het nos met Dorad Megens. Goedemiddag, Openbaar Ministerie verzwaart de aanklacht in de zaak Rishi. Parlement Zuid-Afrika herdenkt Mandela. En grote steden willen helmplicht voor snorscooters... Het is vaak bewolkt, maar intussen wel vrijwel overal droog. Ongeveer 9 graden is het. Vanmiddag breekt hier en daar zelfs de zon even door en de wind neemt af. Vanaf morgen wordt het een stuk kouder, smiddags nog hooguit 6 graden... en s'nachts licht de vorst en ook is er kans op mist. De agent die vorig jaar de 17-jarige Rishi doodschoot op station Hollandspoor in Den Haag... wordt toch vervolgd voor moord. De familie van Rishi vond de aanklacht doodslag te licht... Matthijs van der Wiel volgt de rechtszaak die vanochtend is begonnen. Matthijs, het lijkt er dus op dat de officier van justitie naar de familie heeft geluisterd. Nou, de officier van Justitie heeft vooral voor een praktische oplossing gekozen. Er liep nog een procedure over die aanklacht. Hè. De familie wilde moord, waar een veel langere straf op staat... in plaats van doodslag. En was daar, daarmee naar het, het hof gestapt. Het risico was dat deze hele zaak... die toch voor beide partijen, zowel de familie als de verdachte agent... heel vervelend is, dat die nog veel langer zou duren. En daarom heeft de officier gezegd... weet je wat? we nemen het op in de telastenlegging, zoals dat heet. We gaan hier ook de vraag laten beantwoorden door de rechters of er sprake van moord is. Maar, zegt de officier er meteen bij, wat ons betreft is er niks veranderd. Wij zien geen enkel bewijs voor voorbedachte raden, dus voor moord. En we zullen ook op dat onderdeel vrijspraak eisen. Dus wat dat betreft is de inzet van de officier precies hetzelfde. De zitting is even geschorst geweest. Wat is er tot nu toe allemaal langsgekomen? Het is vooral gegaan over de opleiding en over de theorie... als het gaat over het schieten. Wat leert een agent daarover? Hoe traint hij het? Want het belangrijkste verwijt aan deze agent... is dat hij geschoten heeft terwijl die liep. Nou, daarover had de rechtbank allerlei vragen aan de agent zelf... maar ook aan drie getuigendeskundigen. Dat zijn drie instructeurs van de politie. Om te vragen van, hoe zit dat nou? Nou, het, het beeld is toch iets minder eenduidig dan dat het nooit mag. In sommige situaties mag een agent wel degelijk... terwijl die zich voortbeweegt schieten. Bijvoorbeeld in sommige noodzaken noodweersituaties uit zelfverdediging. Daarover is het gegaan. Eh, wel werd duidelijk ook vanochtend dat er weinig getraind wordt in, de, in deze situaties. Dat eh, de precieze situatie waarin deze jonge Rishi is doodgeschoten, dat daar nooit in getraind werd. Ook is duidelijk geworden dat de verdachte agent jong is, dat hij pas twee jaar uit zijn opleiding was. Dat hij in totaal pas drie, tien keer zijn wapen heeft getrokken tijdens zijn loopbaan bij de politie. En Dat, dat dit de allereerste keer was dat hij daadwerkelijk ook geschoten heeft. Een jong agent is het dus die we niet met zijn echte stem kunnen horen. Dat gaat via een stemvervormer. Dat is een van de onderdelen van de beveiliging. Hij zit in een hokje, afgeschermd, dus met een vervormde stem. En dat is omdat er volgens de rechtbank dreigingen zijn binnengekomen... aan zijn adres die serieus genomen moeten worden. Matthijs van der Wiel van Uitenhaag, dank je Het Zuid-Afrikaanse parlement begint over een half uur... aan de herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela. Winnie Mandela, de voormalige echtgenote, zit voor het ANC in het parlement... maar het is nog niet duidelijk of ze bij de bijeenkomst aanwezig zal zijn. Dat geldt ook voor Frederik Willem de Klerk... de laatste blanke president van Zuid-Afrika. De Klerk kreeg samen met Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is uitgenodigd, maar vanwege de broze gezondheid van de 77-jarige de Klerk... is nog maar zeer de vraag of hij zal verschijnen.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 Today is a dry run that will take approximately four hours. We are going to deploy the people as they would be working tomorrow. The purpose of today is to Make sure dat de officers understand wat exactly what van hen of them. Bij de generale repetitie duurt vier uur. Krijgen alle agenten instructies zodat ze precies weten wat er morgen van ze wordt verwacht. Vertelt de politiecommissaris van Johannesburg. Hij maakt zich niet al te veel zorgen over morgen. We don't see it as a big challenge because 90% of the people that are on parade today work with me with a World Cup final at exactly the same venue. De grootste challenge will be dat de inner circle would be a zone is And that normally gives us de grootste challenge of people that willen to come right to the niet that are not aware 90% van de mensen werkte ook met mij tijdens de WK voetbalfinale in 2010. En ik zie het dan ook niet als een hele grote uitdaging, al dus de politiecommissaris. Maakt zich nog het meeste zorgen over het verkeer. Auto's zijn morgen in de directe omgeving van het Soccer City Stadion verboden. Maar de politiecommissaris is bang dat er toch nog veel mensen met de auto... naar dat stadion zullen komen. In Amsterdam wordt zondag een nationaal eerbetoon gehouden voor Nelson Mandela. Dat is op de dag van zijn begrafenis. De eerbetoon is een initiatief van de stad Schouwburg, de Melkweg en het magazine ZAM. Volgens de organisatie zullen verschillende artiesten en kunstenaars optreden... De begrafenis van Mandela zal op grote schermen te volgen zijn. Middelpunt van de herdenking wordt het Leidseplein. Op die plek sprak Mandela bij zijn eerste bezoek aan Nederland in 1990... vanaf het balkon van de Stad Schouwburg een grote menigte toe. In de Stad Schouwburg kunnen mensen vanaf morgen ook een condolianceregister tekenen. Het parlement in Thailand wordt ontbonden en er komen nieuwe verkiezingen. Dat heeft de thaise premier China Watra aangekondigd. En ze hoopt daarmee een einde te maken aan de protesten die al weken duren. Of dat allemaal lukt is de vraag. Oppositieleider Abisic zegt dat de geplande massabetoging van vandaag gewoon doorgaat. Volgens correspondent Michel Maas gaan de eisen van de oppositie veel verder dan alleen nieuwe verkiezingen. Ze willen een volksraad, ze willen een premier die door de koning wordt aangewezen. En ze willen een regering die wordt aangewezen en niet langer wordt gekozen.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 Tegenstanders zeggen dat hij nog steeds de dienst uitmaakt in Thailand. Dit is het nos -journaal, Het Dooralt Meegens. De vier grote steden willen meer middelen om de overlast van snorscooters aan te pakken. In een brief aan de ministers Schulz van Verkeer en Opstelten van Veiligheid spreken ze van langs en stinkende scooters. 77% van de snorscooterbestuurders zou harder rijden dan de toegestane 25 km per uur. Vier grote steden willen onder meer een helmplicht invoeren. En ook willen ze dat snelheidsovertreders harder worden aangepakt. De gemeente vraagt de ministers onder meer om de mogelijkheid... het kentekenbewijs van snelheidsovertreders eerder in te nemen. Nu kan dat alleen na een rollerbankmeting. Volgens de brief was dit jaar bijna de helft van alle verkeersdoden... in Amsterdam een bestuurder van een snorscooter. Rotterdam en Den Haag willen eerst controleren... of werknemers uit andere EU-landen goede huisvesting hebben... voordat ze een burgerservice-nummer krijgen. Dat doen ze vanwege de komst van Bulgaren en Roemenen...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 Niet iedereen is het met deze procedure eens... en minister Plasterk moet zich er nog over uitspreken. Rusland krijgt een nieuw staatspersbureau, Russia Today... en dat neemt de plaats in van Ria Novosti, dat per direct is opgeheven. Het is allemaal het gevolg van een decreet van president Poetin... om de staatsmedia te hervormen... zodat de autoriteiten meer controle krijgen over de media. Russia Today richt zich op het informeren van buitenlanders over de Russische politiek en cultuur. En het hoofd van het nieuwe staatspersbureau is een ultraconservatief... die geregeld in het nieuws is gekomen met extreme standpunten. Sport Wildrenner Tom Jelten Slachter zal begin volgend jaar zijn overwinning in de Tour Down Under niet verdedigen. Slachter heeft afgezegd omdat zijn vrouw in januari een kind verwacht. Vorig seizoen verraste hij nog met de eindzegen in Australië. En Franco Pelizzotti rijdt komend jaar toch niet voor Astana. De Italiaan had al een contract met de wielerploeg uit Kazachstan. Maar daar zien beide nu vanaf. Pelizzotti mag vanwege eerder dopinggebruik de komende maanden nog niet koersen. Niet vanwege een schorsing, maar op basis van onderlinge afspraken tussen ploegen... die zijn verenigd in de beweging voor een geloofwaardige wielersport. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben vannacht de finale van de World League in Argentinië gewonnen. Oranje was met 5-1 te sterk voor Australië... Na de teleurstellende derde plaats bij het EK, eerder dit jaar, kan bondscoach Max Kaldas nu wel tevreden terugkijken. Het was een, een lastig toernooi door omstandigheden, door uh, de voorbereiding, door uh, de blessures en jonge ploeg. En uh, ik, denk dat, uh, ik denk dat vandaag de dames hebben zichzelf gewoon beloond. Waar waren ze zonder meer uh, in mijn uh, optiek de beste team van het toernooi en uh, soms lukten ze dus niet om te winnen. Maar vandaag waren we ruim uh, de betere ploeg en uh, ook ruim gewonnen. Het moet zo moeilijk zijn geweest om je op te laden na dat duel tegen Argentinië. Een dag eerder. En dan speel je de eerste 20 minuten een hele lastige wedstrijd. Australië heeft, is eigenlijk wat beter. En dan komt er een omslagpunt en dan opeens gaat alles lopen. Nou, je bent het met je eens en Dels is niet met je eens. Ik vond Australië dus niet zoveel beter. Er was een stroeve potje van beide kanten. Ze vinden een eigen goal van ons als AD 1-0. De kansjes kwamen bij onze kant, alleen we, we konden gewoon geen vuist maken. Uh, dat wel, dat ben ik met je eens. Alleen de oplading voor vandaag was niet zo moeilijk. Uh, uh, deze groep is uh, ongelooflijk hongerig. En uh, er zat nog steeds meer energie in de tank. En we wilden gewoon graag aan ons de kans geven om die energie te laten zien. En uh, vandaag was wel zichtbaar. Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyvrouwen... die de finale van de World League hebben gewonnen. Liederwij Welten werd uitgeroepen tot beste speelster van die World League. En Maartje Paume kroonde zich met zes doelpunten tot topscorer van het toernooi. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Nog een keer de hoofdpunten uit dit bulletin. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen de agent in de zaak Rishi verzwaard. Het parlement in Zuid-Afrika begint zo aan de herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela. En de vier grote steden willen een helmplicht voor snorscooters. En ze willen dat snelheidsovertreders harder worden aangepakt. 11 over 12. Dit was het zometeen hier op Radio 1. De NCV Guilaine Plag met lunch.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 mkbbrandstof.nl Rust in je kop, of je geld terug. Europese ambtenaren zijn anonieme pennelikkers... die in Brusselse Spiegelpaleizen de hele dag bezig zijn... ons leven zuur te maken met totaal overbodige regeltjes. En daarvoor worden ze ook nog eens vorstelijk beloond. De waarheid en onwaarheid van het beeld van de eurokraat. Vanavond om vijf uur half negen bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Helene Plag. Goedemiddag, er was veel media-aandacht dit weekend... voor het bezoek van Rutte, ploemen en Timmermans aan het Midden-Oosten. Terecht of niet, dat bespreken we zometeen in het mediaforum. Ook praten we over de continue stroom aan berichten... na het overlijden van Nelson Mandela. Zondag is de begrafenis in het geboortedorp van Mandela. De media zijn daar massaal aanwezig, vertelt correspondent Bram Vermeulen. 2500 journalisten worden daar verwacht. En je moet je voorstellen, Kuno is maar een heel klein dorp... dat vooral bestaat uit modderpaden... waar het nog niet zo makkelijk is om bijvoorbeeld accommodatie te vinden. Dus dat wordt nog een hele uitdaging voor de organisatie hier. Bram Vermeulen al dus daar. In het forum zitten vandaag Juri Albrecht en Asja Ten Broeke. En we beginnen natuurlijk weer aan een nieuwe ronde van de Nationale Nieuwsquiz. Als u een keertje mee wilt doen, mail dan uw naam en nummer... naar nationale nieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Een bijzondere uitzending van Sterren op het Doek zaterdagavond bij Omroep Max. Sportjournalist Mart Smeets werd door drie kunstenaars geportretteerd. Hij vond zichzelf niet erg positief overkomen. Zo omschreef hij zichzelf als een randdebiel, een dik en onplezierig iemand. Het werk van Joop Rubens sprak hem het minst aan. Hij is afschrikwekkend. Hij is hartstikke goed getroffen. Maar als ik daar langs zal lopen, dan denk ik van... val eens af... Ik eens anders oud, of zo. Maar ik kan me indenken dat je me zo ziet. Het is een bestraffende Amstelveens-Joodse manier om naar iemand te kijken. Oh jee. De kunstenaar en de Joodse gemeenschap voelen zich nu gekwetst... door de uitspraken van Mart Smeets. Aan de telefoon, presentator Hanneke Groenteman. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. Terecht dat mensen er boos over zijn, wat jou betreft? Nou, ja. Ja, mensen voelen zich uh, ongelooflijk gauw gekwetst tegenwoordig... Um, het is een ontzettend onhandige, uh, typisch marx smeets uh, niet, niet eens zo slecht bedoelde, maar een, een fout geplaatste opmerking. Het, is, um, ja, het, is, het heeft niets met antisemitisme te maken, vind ik. Maar het is onhandig. Ja. Hey, hey, we hebben hem zelf gesproken vanochtend. Uh, Mart Meet zelf zegt zeer verbaasd te zijn over de ophef. Want hij vertelt dat de kunstenaar zich aan hem voorstelde... als een Amstelveense-Joodse kunstenaar. En dat zijn commentaar in dat verband dus logisch was. Nou, dat heb ik helemaal niet um, meegekregen. Dat, dat Joop Rubens zich zo voorstelde, hoor. Dat weet ik niet. Maar ik, mis, ik ben ook niet helemaal bij elke zucht... die er geslaagd wordt in dat programma ben ik bij. Nee. Maar dat Joop zich heeft voorgesteld als Joods-Amstelveens... Ik kan het me niet voorstellen. Maar ik was er niet bij. Nee. De, de kunstenaar zelf zegt ook inderdaad dat hij dat niet heeft gedaan op die manier. Voelde, ja. voelde jij jezelf ongemakkelijk bij de opmerkingen van Martens? Heel. heel. In, de, in de uiteindelijke montage, waar ik verder nooit bij ben... Uh, zie je dat niet. Maar ik weet nog dat ik uh, van binnen verstijfde. En dat ik dacht, Hé, waar, waar, waar slaat dit op? Mm -hmm. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb niet toen gezegd wacht even, Mart, wat, wat bedoel je hier precies? mee? Ja. Dat had ik wel moeten doen. Maar, maar je was te verbaasd over? Ik was zo verbaasd, ik was al verbaasd over alle commentaren die hij gaf. Omdat hij eerst gingen over Mart Smeets... Uh, zijn persoonlijkheid en zijn, zijn, zijn eigen ervaren van alles... dan dat hij zei, god, wat is dat goed gemaakt. Ja. Of het is goed mooi geschilderd. Of hij zei eigenlijk helemaal niks over... De echte kwaliteit van die werken, want die was er. Het nou, dat zei jij mooi. op een gegeven moment wel, hè? Van, uh, goh, ik ben verbaasd over je, uh, je cultuurhistorische perspectief. Ja, je cultuurhistorische perspectief. Zo formuleerde je het volgens mij, je commentaar. Ja, ja het ja. ging allemaal over, ik ben een randebiel, ik, ik heb te veel onderkin, uh, zo wil ik niet gezien worden. Maar uh, ik, ik vond dat er wel iets meer bewondering voor gewoon de kunstenaars had ja. kunnen zijn. Ja. Dat is er meestal wel namelijk bij mensen die die schilderijen zien. Maar hoe was de sfeer dan helemaal tijdens de opnames? Want volgens Smeets zei hij is geen onvertogen woord gevallen, geen ongemakkelijke blikken of stilte. Niks nee. aan de hand. Nee, omdat... Maar um, uh, Smeets is geen meester in... Uh, die heeft geen radar voor wat er om hem heen gebeurt hoor. Want jij hebt een andere ervaring, Nou, het was vaak wel een beetje ongemakkelijk, of helemaal geen ruzie, absoluut niet. Hij was ook allerliefst, moet ik zeggen, Smeets. Maar hij is de hele dag in een soort gevecht met alles en iedereen. Hij is de hele dag een beetje aan het teasen, aan het plagen, aan het uitdagen, aan het provoceren. Dat is gewoon zijn manier van doen. En dat is voor sommige mensen heel vermoeiend en ongemakkelijk. En zo heeft. Uh, ja, ik, ik vond het zelf ook soms heel vermoeiend. Als ik een gewone vraag stelde, dan gaf hij altijd een, uh, een ongewoon antwoord, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is zijn manier van doen. Ik het zeggen, en dan dat weet je natuurlijk ook op het moment dat hij wordt uitgenodigd voor een programma, dat het over het algemeen zijn stijl is. Ja. Om niet de makkelijkste te zijn die geïnterviewd wordt. Nou ja, daarom levert het in ieder geval ook een spannend programma ja. op. Ja. En het is, het is wel een persoonlijkheid. Het, hij hoort wel thuis in het rijtje sterren op het doek, vind ik. Ja. Maar had de, had de montage dan anders moeten zijn, wat jou betreft? Weet je, de, ik, heb de, het, ik ben niet betrokken bij de montage. Nee, je wil ook niet collega's afvallen, dat begrijp ik. Maar zou zo Nee, ik wil ook niet afvallen, maar nee. ik ben er echt niet bij. En ik vind heel goed dat dit erin zat, laat ik dat wel toch zeggen. Wel. Hm. Want het zegt meer over Mart Smeets dan over Joop Rubens, bijvoorbeeld. Het zegt over Joop Rubens dat hij Joods is en een Amstelveen woont. So what? Hm. Maar het zegt iets over Mart Smeets... dat hij denkt dat je dit kan zeggen... en dat je niet mensen aan het schrikken maakt. Het zegt maar je, iets. is het niet zo dat we ons ook wel weer... heel snel gekwetst voelen tegenwoordig... na, na de rel met Gordon rond de Chinese ja, nou, kandidaat... Zei ik na de Zwarte Piet-discussie? Dat Piet -discussie. Zei ik aan het uh, begin. Hè. Aan het begin zei ik het ja. al. We zijn ongelooflijk. Onze tenen zijn exorbitant lang, lang geworden. En uh, over de echte erge dingen maken we ons lang zo druk niet... Ik bedoel, over, uh, nou ja, om, om een politiek correct cliché te gebruiken over uh, vluchtelingen die kerken uit moeten en die op slaat zwerven. En uh, al, al, alle dingen die echt erg zijn, daar springen we helemaal niet allemaal bovenop. Ook jullie niet zo erg. Mm -hmm. Maar ik zelf eigenlijk ook we uh, nemen dat allemaal aan. En dan zegt iemand iets onhandigs, zoals Mark Smeets nu of als uh, Jack Spijkerman tegen Umberto Tan of Gordon. En dan... Als een soort van hè, lekker met lekkere treks storten we ons er allemaal op. Doe, het mag natuurlijk niet. Maar Smees heeft zich weer eens een keer in zijn eigen vingers gesneden hiermee. Maar um, het, het is wel helemaal geen. Uh, ja, het, het, het, het raakt bij mij niet de zenuw van antisemitisme. Nee. Maar goed, gewoon... mensen stappen niet zelf naar de media. De, de schilder is natuurlijk zelf, heeft het ook aangekaart dat hij zich beledigd voelde. Inclusief de Joodse gemeenschap. Dus... Nou ja, de Joodse gemeenschap, weet wat de Joodse gemeenschap is hoor. Uh, ik hoor ook bij de Joodse gemeenschap, ik ben helemaal niet beledigd. Maar je verstijfde maar, wel toen je het hoorde. En je was ook zeer verbaasd wat hij ik, zei. Ik dacht, oh oh, dit is niet goed. Dit moet je niet zeggen. Dat dacht ik meer, nee. weet je wel. Maar ik denk niet, oh hier staat een antisemiet. Okay. Wel helemaal niet. En ik vind, um, ik heb Joop ook net even gesproken. Ik zei ook Joop, het, het zegt helemaal niks. Het zegt gewoon dat iemand gewoon een, domme, een dom niet radar heeft voor wat je wel en wat je niet kan zeggen. Dat zegt het. Ik vind, je moet je nou niet gekwetst voelen... Nee. Ja, dat die, uh, je schilderij, je tekening niet zo geweldig komt. Daar gaat dat, natuurlijk ja. massaal op geboden nu worden, nou, denk nou, ik. Dat is ook zo, maar het was ook werkelijk zo mooi. Ja. Zo ongelooflijk mooi dat ik helemaal geen onderkin heb gezien. Het was zo'n fijnzinnig portret. Een van de mooiste die we gehad ja. hebben. Dus um, dat hij dat alleen maar afdoet met onderkin... en Joost Amstelveense bestraffende manier van kijken... Dat zegt alles over Maart Smeet en niets over het portret of over Jodendom. Dan nog even van onze kant voor de volledigheid. Smeets heeft ook de voice mooi ingesproken van en van, van de kunstenaar. Omdat hij het ook vervelend vindt wat er gebeurd is. En het graag ja. wil uitspreken. Dus. Daar is hij heel, heeft hij het altijd heel de handen vol mee natuurlijk. <laughs> met met sorry dingen. Maar ja, ik ken dat verschijnsel. Dat je gewoon onhandig bent. Ik begrijp het ook wel. Nou, dankjewel voor jouw commentaar. Okay, in ieder geval. Hanneke Groenteman, dankjewel. je Dag. Voor twintig Amerikaanse journalisten die in China werken dreigt uitzetting. Geen van de correspondenten van de kranten New York Times of persbureau Bloomberg... heeft tot nu toe zijn jaarlijkse visum kunnen verlengen. Meldt de Vereniging van Buitenlandse Correspondenten in China vandaag. Volgens de vereniging wil China op die deze manier de berichtgeving beïnvloeden. New York Times en Bloomberg hebben verhalen gepubliceerd... over de immense rijkdom van de families van Chinese leiders. 3,4 miljoen mensen hebben gisteren kennis gemaakt met Aletta, Jan, Johan, Jos en Wim. De nieuwe boeren van de Caro Hit boer zoekt vrouw. Het zijn geëmigreerde boeren deze keer... die met behulp van Yvonne Jaspers op hoek zoek gaan naar de liefde. Het was ook meteen het best bekeken programma van gisteravond. In de eerste aflevering kregen de boeren uit het buitenland... te zien hoe populair ze zijn. Het gaat dit seizoen net een beetje anders dan normaal. Het avontuur van de boeren begint vandaag in Nederland. Iedereen is terug voor de brieven en om te daten. Want ja, ook onze buitenlandse boeren hebben veel post. Een opvallende hoeveelheid grappige tweets waren er gisteravond te zien... op een bericht van Frits Wester. Hij had een tweet gestuurd met een foto van een stukje steen. Hij schreef erbij... Dit stukje steen met een beetje dakpan... nam ik in 2000 mee uit de cel van Mandela. Dierbare herinnering aan een heel bijzonder mens. Er kwamen heel veel reacties op. De eerste was van scenario-schrijver Willem Bos... die een foto van de Mona Lisa twitterde met de tekst... Dit stukje doek meegenomen uit het Louvre. Inspirerende vakantie. En zelfs het dagboek van Anne Frank kwam in de reacties voorbij. Frits Wester, goedemiddag. Ooit zoveel grappige reacties gehad op een tweet... Nee, nou, tot mijn grote verbazing, want uh, ik had het donderdagavond uh, die Twitter uitgestuurd, uh, vlak nadat ik het bericht zag dat Nelson Mandela was overleden. En ja, dat stukje steen ligt op mij in de boekenkast. Inderdaad, ik heb dat meegenomen uit die cel, ik kom dan naar buiten te kijken in 2000. Die man die heeft dan 27 jaar hier door dit raam staan kijken. En er lag ineens, dat lag een stukje steen los, dat is afgebrocht. Ik dacht, nou ja, dat neem ik mee, ik neem wel vaker steentjes ergens Het daarmee. Uh, wel bijzondere plekken dat ligt, maar daar kwam bijna geen reactie op, uh, op. En ineens gisteravond, toen word ik door een collega er op een tent gemaakt... Ik je moet nou eens kijken, ik doe het wel een de land. En echt, nou ja, al die, al die, al die reacties. En er zaten inderdaad een hele grappige bij. Ik moest er vreselijk om lachen. Wat vond je zelf de leukste? Uh, nou, ik vond die van Georgina Verbaan ook wel heel grappig. Die, dat was een potje urine op een plankje ergens meegenomen bij de huisarts. De uh, huisarts stond op een uh, tafeltje... Op die waren aan inwendig onderzoek, zoiets, en, uh, maar die van Stonehenge uh, vond ik ook maar mooi. Uh, nou zag ik zo'n foto van al die stenen daar, uh, daar uh, staan, ja, heb ik wel me meegenomen, staan nu bij mij in de tuin, uh, want ze stond er toch los. Nou ja, dat soort dingen. Ik heb het niet eens allemaal kunnen lezen, gestart, maar ik uh, ja. <lacht> wat gebeurt het nu ineens allemaal. Je had het in alle ernst natuurlijk opgezet, dus dit is het laatste wat ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, je verwacht. Ik, had, ik, had het wel, ik meen het wel serieus. Ik, ja. zo moment, ik had zo'n moment. Iedereen gaat dan twitteren over de dood van mijn delen. Ik denk, nou, een kleine herinnering van mezelf eraan. Ja, uh, dat stukje steen sta, staat bij mij in mijn woonkamer. Dus uh, dat je. Maar dat er twee dagen later zoveel reacties op zouden komen, dat niet voor. Nee, het blijft voorlopig nog wel even doorgaan, waarschijnlijk. Maar. Ja, maar heel, veel, heel veel mensen wel heel veel humor hebben andere vraag is natuurlijk, had je dat stukje nou überhaupt mee mogen nemen uit de cel? Is dat niet cultureel ik, erfgoed wat jij hebt gestolen, Frits Wester? Nou ja, de gestolen, ja, nee, het, het lag al los. Dus ik denk, uh, ze hadden het er echt niet voor opgeplakt, denk ik. Uh, het lag los. Ik denk, ik neem het mee. ik kon precies zien wat eruit was boven, dat, uh, boven die tranies. En uh, ja, nou ja, ja. volgens mij uh, mag je losse stukjes uh, stenen uit van een tempel in Griekenland bijvoorbeeld ook niet meenemen hoor. Nou ja, dit is weer geen tempel. Hè. Dus, uh, en het is ook geen koraal uh, op Bonaire wat je niet mee mag nemen. Het is gewoon een stukje beton een stukje dakpan. En uh, ik vond dat ik het mee mocht nemen. En dat heeft een eerder plaatsje. Een dierbare herinnering. Zo is het. Dankjewel Frits. Woe. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is blokken. Het media-archief. Deze week besteden we in het mediaarchief aandacht aan jeugdradio. Tussen 1976 en 1978 maakten Wieteke van Dort en Bernie Bos... het kleuterradioprogramma Radio Papegaai. De muziek in het programma werd verzorgd door Joop Stokkermans. Maar de sterren van het programma waren de leerlingen... van de eerste Montessori kleuterschool in Hilversum. Dag Gijs Dag. Je ziet, ik heb me speciaal voor dit nieuwe programma... helemaal in het nieuw gestoken. Een nieuwe trui, een nieuwe kleerhanger hier... Een nieuwe broek. Nee. nee. Een splinter nieuwe broek. Niet. Nee, niet. O, niet. Daar geloof ik niks van, Gijs. Nee. Nee. nee. Waarom niet? Ja. Dat is helemaal niet waar. Dat is waar. Waarom is dat niet waar? Zeg het maar eens, dat kinderen thuis nee. ook dat het ook horen. Dat het nee is, broek van Ja. Wat is dat? Een scheur. Een scheur. Een nieuwe scheur. Nee. nee. Die verkopen ze in de winkel. Dat is echt waar. Ik, zeg, nee. ik was nee. in die winkel en er was een juffrouw in die winkel. Ik zeg, Juffrouw, heeft u voor mij een nieuwe broek met een nieuwe scheur? Ik Ze zei: oh, Lade opentrekken. Een broek met zo'n klein rot scheurtje. Ik zeg: Die hoef ik niet, hoor. Andere lade. Zo'n grote. Ik zeg: Dat is een mooie nieuwe scheur. Die wil ik hebben. Bedankt voor die mooie. Ja, bedankt. Het is echt waar. Ik geloof er ook niks van. Ik ook niet. Gijs Radijs, dat was natuurlijk Pernie Bos. Radio lawaai won zowel een zilveren reismicrofoon als een Edison. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Asja ten Broeke, wetenschapsjournalist en columnist... en Juri Albrecht, directeur van de Bali. Beide welkom worden hoorden in het NWR-journaal, in het bulletin... dat de Russische president Poetin met een nieuw persbureau komt... Russia Today, om buitenlandse journalisten te informeren... en mensen te informeren over wat er hier, of wat er in Rusland zo al gebeurt. Juri, wat verwacht je van het persbureau? Nou, wat er ook bij staat is dat het andere persbureau... het onafhankelijke persbureau RIA... Uh, RIA Novesti, het wordt opgeheven per direct. En dat is natuurlijk een veel belangrijker bericht... dan dat, uh, kijk, dat Poetin uh, reclame wil maken... voor uh, zijn Siberische tijgers of uh, voor het Kremlin. Uh, prima, ik bedoel, uh, dat mag. Er had weinig onafhankelijke uh, journalistiek maar te verwachten. Dat, maar dat hij het in plaats van... een onafhankelijk persbureau doet, is natuurlijk het zoveelste teken dat het in Rusland toch echt helemaal de verkeerde kant uit gaat. En dat we de demonstranten in de Oekraïne groot gelijk moeten geven dat ze absoluut niet ja. onder dat soort mensen willen, uh, willen leven. Ja. En dit benadert het belang van onafhankelijke persbureaus. Het ANP is in Nederland de laatste. Ja. Um, we hebben hier in Nederland er ook nog maar eentje. Dus het is, het is echt van belang zo'n dingen voor een vrije samenleving. Ja, want dit nieuwe, dat Russia Today komt, ook nog eens uh, onder een ultra-conservatief man te staan, als baas. Asja. nou... Wat ja. zegt dat over de persvrijheid? Ja, het wordt nog meer, wij van WC Eend... Uh, vinden WC Eend echt helemaal fantastisch ja. in Rusland, denk ik. Uh, ja, alleen dan uh, inderdaad een gaatje erger. Want de, deze man heeft ook uitspraken gedaan... over dat de organen van homo's bijvoorbeeld niet geschikt zijn... voor ja, uh, orgaantransplantatie. Ja, dat was toch al niet zo vreselijk gezellig in Rusland. Ik had er toevallig laatst nog met iemand over... dat ze nou zelfs van uh, Russische uh, homoseksuele ouders... de kinderen willen gaan weghalen in een nieuwe wet die daar nou, uh, die daar nou ligt. Dus uh, ja... Dat, Gaat helemaal de verkeerde kant ja. op. Kijk daar altijd met grote zorgen naar Rusland de laatste tijd. Nou ja, ik zit dat te denken. We hebben berichten er veel over. En wat er allemaal aan de gang is en wat er gebeurt. Maar uiteindelijk verandert er voor mijn gevoel heel weinig, Jorrie. Nee, je kan toch niet ook, die vuist gemaakt Je kan er ook weinig, uh, weinig tegen doen. zonder terug te keren in een soort koude oorlogachtige situatie, natuurlijk. Dat is niet helemaal. Is dat een verlammende angst waardoor er uiteindelijk ja, niks gebeurt? Ja, het, het is natuurlijk ook de, de, de, de volledige fixatie op het verdienmodel van Europa. Ik bedoel, we doen maar alles om uh, vanwege de mogelijkheid schade aan de economie hebben nergens meer over. Maar het is niet helemaal waar... want we zijn ook ontzettend uh, uh, gemakzuchtig geworden... in het niet steunen van de burgerlijke partijen... in de Oekraïne bijvoorbeeld, alweer. En daar uh, weet Poetin heel uh, uh, handig... gewoon uh, die hele Oekraïne in zijn eigen... invloedfeer te krijgen. En je zal... van verdorie wonen zeggen... terugdrijven richting totalitarisme van de Russen. Ja. Um, daar zouden we natuurlijk best wel iets aan kunnen doen. Maar daar hebben we uh, geen gevoel bij. Dat vinden we niet interessant genoeg. Uh, dat uh, dat uh, zijn we te laks in natuurlijk eigenlijk. In de, ook de publieke opinie. van ons bed. Ja, en dat is heel raar, want het ligt naast de deur van de Unie. Ja. Dus het is helemaal niet ver van ons bed, het is direct aan ons bed. We praten zo meteen verder onder meer over de situatie... en de manier waarop daarover bericht is in het Midden-Oosten van afgelopen weekend. Dit is Radio 1. Nu is het NOS naal door meegens. Over de Oekraïne gesproken. In de hoofdstad Kiev hebben duizenden betogers in de Vrieskoude Nacht op straat doorgebracht. Ze hebben barricades opgeworpen rond regeringsgebouwen. Gisteren waren in Kiev honderdduizenden mensen op de been tegen de regering van president Janukovic te protesteren. De vier grote steden willen meer middelen om de overlast van snorscooters aan te pakken. In een brief aan de minister Schultz van Verkeer en Opstelten van Veiligheid... spreken ze van langsracende en stinkende scooters. 77% van de snorscooterbestuurders zou harder rijden dan de toegestane 25 kilometer per uur. De vier grote steden willen daarom een helmplicht invoeren. In Amsterdam wordt zondag een nationaal eerbetoon gehouden voor Nelson Mandela. Dat is op de dag van zijn begrafenis. Volgens de organisatie zullen er artiesten en kunstenaars optreden... De begrafenis van Mandela is op grote schermen te volgen. En jullie hadden het er al over. Rusland krijgt een nieuw staatspersbureau Russia Today. Dat neemt de plaats in van Ria Novosti. dat per direct is opgeheven. Dat is allemaal het gevolg van een decreet van president Poetin om meer controle te krijgen over de media. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Lunch. Wij praten verder in het mediaforum vandaag met Asje ten Broeke en Juri Albrecht. We hadden het even over in het journaal, vandaag ook op de voorpagina van De Telegraaf. Smeets schoffeert Joodse schilder. We hoorden al Hanneke Groenteman van het Max-programma uitspraken doen over Smeets Dat het onhandig was, maar ook over de gevoeligheid die er is. Juri had Smeets niet mogen benoemen dat het om een Amstelveense Joodse kunstenaar gaat? Nou, op zich mag je het u best... Ik, ik vond de woorden van Hanneke Groenteman... zijn mij uit het hart gegrepen. Die zei hele verstandige dingen net... Hè, bij jou in het interview wat jij met haar deed. Ehm... Um, um. En het is ook een mooi programma, vind ik... waar je kunst en he, op een andere manier naar iemand met zijn gevoeligheden kijkt. Dat, he, daar is het ook voor bedoeld dat je doordat je naar een portret kijkt... Opeens, iets, een beetje iets leggen. over jezelf zegt. Ja. Nou ja, Wat we al wisten is dat Mart Smeets natuurlijk... een volledig he, op zichzelf geobsideerde uh, etter is. Um, die het alleen maar over zichzelf heeft als je naar die, he, naar die, naar die portretten kijkt. He, alleen maar onaardige dingen maar zegt goed, tegen alle ziet drie de kunstenaars. Je dus het is niet raar dat je iets over jezelf zegt. Nee, oké, okay, dat is waar. Daar is het ook voor bedoeld. Dat, dat ben ik met je eens. Maar het is... Um, uh, en het is ook zeker geen antisemitisme. Hoewel het wel onaardig en pejoratief bedoeld was. Zeker weten, want hij zei alleen maar onaardige dingen overigens. Maar en heb hij, je Arsje, heb je dat idee ook dat het echt bewust... Dat het want dan is het schofferend geweest. Bewust. Nou, ik bloed, het, was geen, het was geen compliment. Absoluut niet. Nou hij ja, gebruikte dat woord joods om zijn afkeuring mee uit te drukken. Ja. Dat is op zijn best ongelukkig. Hey, ik, ben, ik moet zeggen, ik ben het zelf niet helemaal met, met Hanneke Groenteman eens. Eh, zij doet eigenlijk iets heel Nederlands. Zij, zij bedekt dat dan met de mantel der liefde. Dat zagen we bij, bij Gordon ook gebeuren. Hè? Van, hij bedoelt het allemaal niet zo kwaad met zijn uh, nummer 39 met rijst. Maar ik vind het eigenlijk lijst, wel goed. Hè? Lijst, Oh ja, lijst, ja, pardon. Lijst, want... <laughs> ik heb het niet gezien, ik heb het alleen gelezen. Vandaar. Sorry, ja, het was <laughs> dat een dan waarschijnlijk. Dat, uh, ik vind het eigenlijk heel goed dat daar nu aandacht voor komt. We moeten toch een nieuwe manier vinden om met elkaar om te gaan. Ik lees steeds allerlei hele interessante dingen over hoe Nederland... van vroeger een land gaat naar een migratieland. Hè, waar steeds meer mensen uit het buitenland hier komen. En ook een functie moeten vervullen. Zeker straks als de vergrijzing nog meer gaat toenemen. En ik denk dat het heel goed is dat we dit soort dingen nu bespreken. Omdat we ook een nieuwe vorm van beleefdheid. En een nieuwe vorm van grappen maken. En een nieuwe vorm van onszelf uitdrukken moeten vinden. Als er meer etniciteit en meer religies in ons land gaan wonen. Dus ik vind eigenlijk de discussie heel goed dat het nu zo openlijk wordt benoemd. Je kan het, zodra het woord racisme valt, klapt alles weer dicht. Dus dat is misschien, maar ik vind het wel heel goed dat erover wordt gesproken. Maar de vraag is volgens mij ook inderdaad, is de intentie, komt het bij iemand beledigend over, of is ook de intentie daarmee gedaan? En als jij zegt, hij heeft het wel bewust gedaan. Tegelijkertijd zei hij, uh, Juri, uh, zei Mart Smeets, van dat hij het ook hartstikke goed getroffen vond. Ja, het schilderij in uh, diezelfde zin. Uh, ja, oké, okay, dat was dan het enige. Ik heb het even Dus hij nam zichzelf ook heel kritisch op. Nee, hij spaart zichzelf zeker niet. Absoluut. Ik bedoel, hij zegt allemaal hele nare dingen over zichzelf. Maar, um, maar, dat, ik bedoel, dat, dat, hij zegt het is bestraffend. Het bestraffende Joodse wijze. Nou, dat is toch niet positief bedoeld, lijkt me. Um, aan de andere kant vind ik wel. Um, en dat zei Hanneke van Groenteman net ook. Ik bedoel, jongens, als je niet meer aangeduid kan worden als een schilder van Joodse komaf, ik bedoel, dan kan je niks meer zeggen. Laten nee. we ook. Uh, uh, proberen, ik ben het wel met Asja eens, je mag best eens een keer nadenken over de manier waarop je beleefd bent tegen elkaar in het land. Maar dat betekent ook dat je aan twee kanten moet denken, jongens, zullen we niet bij alles, als iemand mij uh, blauw ogen noemt, zal ik dan niet meteen roepen dat hij me voor natie uitmaakt of zo, weet je. Ik heb blauwe ogen. Ik nee, bedoel, maar ik vind wel uh, dus dat dit voor, uh, dat dit voor uh, mensen die... Um, voor mensen die, die Nee, nee, blanke Nederlanders, blanke mannen zoals Mart Smeets. een ander onderwerp is dan voor bijvoorbeeld uh, mensen met een donkere huidskleur of mensen met een andere religie dan de dominante christelijke. Um, omdat je hebt iets als white privilege. Hè? Nou, dat is heel moeilijk Christ -Christelijk om Christelijk is toch nauwelijks meer dominant is, doen, is, hier is, in Nederland? White privilege is um, iets waar witte mensen zich volgens mij in Nederland nog niet echt voldoende van bewust zijn. Maar je, kan, je hebt een soort privilege omdat je nooit wordt aangekeken op je huidskleur, omdat je zo de standaard bent in nou, Nederland. Dat is, dat is, maar dat kan maar dat je dat gebruiken hè? Hè? ter goede om bijvoorbeeld Racisme aan te kaatsen om te zeggen van hé, dit kan niet en het om over die fatsoensnormen te hebben. Je kan het ook gebruiken zoals Gordon het gebruikt om iemand af te zeiken. En ik vind, ik geef heel duidelijk de voorkeur aan dat eerst. En ik zou willen dat mensen zich meer bewust zijn van hoeveel makkelijker je leven is als je wit bent in Nederland. Jorie? Nou ja, kijk, dat afzeiken daar heb ik al heel lang iets tegen. En nou blijkt langs, dat dat de kern van het probleem zit dat iedereen het maar normaal vindt om elkaar af te zeiken en belachelijk te maken op, op televisie. Enzovoort. En, en, en zo'n jongen die dan tegen uh, uh, bij uh, RTL4 zegt van... ja, ik mag het spijkerman, ja, ik mag het zeggen. Nee, je mag het helemaal niet zeggen. Jij bepaalt kennelijk zelf dat je het mag zeggen. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar christelijke cultuurdominant, dat is hier volgens mij al lang niet meer. En blanke mannen van middelbare leeftijd hebben het in Nederland wel allemaal gedaan. Want de white man's burden en zo. Dus dat ben ik ook niet helemaal met het in broeken eens. Um, ja, zeker. Uh, het gaat om omgangsvormen. Ja. Maar het gaat dan ook om, om wederzijds respect en de intentie waarmee je iets zegt en hoe het ontvangen ja, wordt, toch? En het, en het gaat er ook om dat niet iedereen bij alles over zijn tenen van hier tot, uh, tot de muur he, vindt dat, die, uh, dat dit niet gezegd ja. mag worden en dat niet gezegd mag worden. Als er dingen niet gezegd nee. mogen worden, gaat het helemaal fout in. Het in hoeverre ligt het inderdaad ook aan twee je, kanten? Dat, dat mensen met... zich ook nog te snel beledigd voelen. Ik denk dat je van bewust moet zijn dat je ook met de beste intentie heel onfatsoenlijk kan zijn. Dus intentie is wat dat betreft niet zaligmakend. En natuurlijk wordt het er, er gezelliger van... als we daar wat makkelijker in zijn. Maar ik, ga, ik vind niet dat ik als wit persoon... kan zeggen... jij als zwart persoon... of jij als religieuze minderheid heeft te lange tenen. En daarvoor weet ik simpelweg niet goed genoeg... hoe hun dagelijks leven eruit ziet. En hoeveel last ze ervan hebben. Maar ik heb de afgelopen tijd... ook met het Zwarte Pieter debat de afgelopen jaren eigenlijk... sinds ik daarbij betrokken ben... heel veel gesproken met mensen van religieuze minderheden. Mensen met, met niet witte huiskleur. En zij zeggen, ik word er elke dag op aangekeken. Ik word altijd anders bekeken. Nou, voordat ik weet hoe het is om daarmee te leven... ga ik niet zeggen dat zij te lange tenen hebben. Nee, maar er wordt dan vaak wel tegen ingebracht van... het is te overgevoelig hoe men daar dan weer op reageert. Ja, kijk, het is een hele lastige discussie. En waar we echt, echt vanaf moeten, denk ik... Is het, is het alleen maar mensen afzeiken... en denken dat dat de enige vorm van humor is. En, en dat is, denk ik, het probleem bij ja. Spijkerman... En bij, en bij andere gevallen die we de laatste tijd gezien hebben... Die ook echt, echt absoluut niet deugen, maar... Onfatsoen en beledig hebben ook een functie. En um, bijvoorbeeld um, het uh, uh, aanpakken van uh, ideeën die verkeerd zijn, zal door die mensen soms als onfatsoenlijk beschouwd worden. En heeft ook wel een functie. En daar moet je voor uitkijken dat je in de samenleving niet niks meer mag zeggen. Dat je niet nee. meer iemand mag aanduiden in zijn uh, uh, uh, uh, uh, etnische komaf. Uh, of want als je dat allemaal niet meer mag zeggen, wordt het ook onmogelijk om een normaal gesprek te maar voeren. Maar dan kom je toch weer op die ja. intentie, bij dat die quiz van Humberto Tan en Jack Spijkman waar je het over hebt. Daarvan zei Spijkerman tegen Hubert de Tan... bij een antwoord van... Mijn hemel zeg, je bent niet alleen donker, maar ook ja, een Ja, maar dat vind ik dus een grapje wat hij echt dat zou ik nooit maken op televisie. Waar haal je het vandaan, zeg je? Ik vind het echt onfatsoenlijk. Maar um, ik wil best geloven dat hij niet um, denkt dat zwarten dom zijn... dat hij alleen maar dacht... Hij dat zei hij ook een ik grapje... mag het zeggen, hoor, ja, ik dat, tegen ja, hem. Precies, maar dat is vaak natuurlijk de, de, de het vraag. Het begint met een grapje, niet. maar uiteindelijk ja. is het veel en, te brengen. En grapjes kunnen uh, wel degelijk keihard aankomen... en kunnen ook een sfeer creëren... waarin het mensen onmogelijk ja. gemaakt wordt om normaal te functioneren. Maar natuurlijk. zitten we dan nu meer in een fase... Dat, dat, dat de grens nog gezocht moet worden, dat we nu uitscheen... En uiteindelijk weer in de in in het midden uitkomen, of heb jij het idee als je dat we gewoon uit de bocht aan het vliegen zijn als, als land? Dat weet ik niet. Het zal de tijd moeten leren, denk ik. Ik vind het gewoon heel goed dat er nu openlijk over gepraat wordt. En ook over, ja, ik noem het zelf altijd huistuin en keukenracisme. Net zoals ik het ook vaak over huistuin en keukenseksisme heb. Het is allemaal niet wereldschokkend. Er wordt niemand echt heel erg achtergesteld. Niemand hoeft achter in de bus te zitten. Maar het is wel gewoon een dagelijkse realiteit waarvan ik vind dat we eraf moeten. Ja. En dat het wel goed is dat het besproken wordt. Zeker. Dit weekend ook veel aandacht voor de handelsmissie naar Israël. En wat zeker opviel aan de missie. is dat er heel veel aandacht was voor de Palestijnse kant van het verhaal. met ook een handelsbijeenkomst voor Palestijnse zakenlieden. Het internationaal opende gisteren met een relletje over een containerscanner. De pers in Israël meldde ochtends dat ze niet blij zijn met die scanner. Nederland wilde hem zelfs feestelijk openen. want het was een geschenk. Het lijkt erop dat de Nederlandse regering het een beetje onder het kleed wil houden. want ze reageerden er niet te veel op. Is het knullig optreden op die manier, Jorie? Ja, nou ja, ja, knullig. Ik bedoel, um, werkelijk alles. Ik bedoel, als je gaat wandelen in Hebron en je denkt dat dat gewoon kan... dan is dat gevoelig. Alles, alles, alles ligt gevoelig in Israël en in de Palestijnse gebieden. En dat komt door onze totale idiote-obsessie voor dat kleine landje. Dus ja, onhandig. Ik vind het vooral onhandig van uh, uh, ons, het publiek, de pers... onze obsessie... Met dat kleine landje. Daar, ik bedoel, er vallen een nou, stuk meer doden een in. een hoop historie natuurlijk. Een ja, hoop natuurlijk, sentiment hier, over liggen, elkaar. Er liggen heilige plaatsen. Um, uh, we hebben kennelijk nog altijd uh, een schuldgevoel over de holocaust. Aan de andere kant zijn we ook nog altijd antisemitisch. Want als je van acht hoort uh, over, uh, over Israël en Palestina... dan kan ik me toch niet onttrekken aan het feit... dat hij toch gewoon weer ouderwets de joden overal de schuld van geeft. Dus er liggen allemaal historische redenen om daar uh, mee bezig te zijn. Maar er vallen op dit moment in de Centraal-Afrikaanse <coughs> Republiek... veel meer doden. Wat er in de Oekraïne gebeurt is veel belangrijker. Er vallen uh, ontzettend veel doden in Nigeria bij Boko Haram. Daar hoor je veel meer mens, minder mensen over. Want iedereen heeft die obsessie. Heb meer je aandacht voor het Midden-Oosten? Ja, ik vind eigenlijk dat je wel een goed punt hebt. Ik moet zeggen, <tie> ik, ik vind het altijd heel erg moeilijk om iets van Israël en, en Palestina te vinden. Omdat het is vreselijk ingewikkeld conflict En op een gegeven moment dan denk, zit ik daarover na te denken aan de keukentafel. En dan kom ik ook niet meer uit hoe dat dan zou moeten. Wat ik heel goed vind is dat, uh, uh, dat de journalisten ook praten... over de manier waarop de keuzes achter de schermen worden gemaakt. Ja, en dat ze Gerard bijvoorbeeld nog niet mee... Hè, bij een bezoek van uh, wat uh, Timmermans zou gaan brengen ja. aan een straat in Hebron. Daar was beveiliging bij. Op de bij. sabbat. Ja, het, was lekker, en het ministerie uh, zou niet zitten om daar een cameraploeg bij. Dat is, uh, dat is nee. olie op het vuur gooien, werd Ja, er maar ik vind het heel goed dat hij daarover schrijft. Omdat ik denk dat, wat zegt dat dan? Nou, dat in zo'n kruidvat is het heel moeilijk... om ook zuivere journalistieke keuzes te maken. Dus kan je denk ik maar het best zo transparant mogelijk zijn. Dus dat vond ik eigenlijk heel goed. Maar ik vond het trouwens ook heel verstandig dat ze dat bezoek hebben verplaatst of afgelast. Wat was het is het uiteindelijk een... afgelast? Ja, dat vond Omdat ik ook wel verstandig. Terman's niet met Israëlische beveiligers wilde gaan uh, Ja, gaan nee. En het maakte dat, dat, alleen dat bericht al gaf al aan hoe hopeloos, complex en gevoelig en je kan er volgens mij geen scheet laten of er is wel iemand gekwetst. Um, dus ik denk dat het verstandig is. Maar ik vond het heel goed dat er gewoon openlijk over werd gesproken van deze beslissingen zijn ja. achter de schermen genomen. En Hier en ben ik op aangeslagen als journalist. Dat en camera's niet, niet toestanden. Bij een bepaald bezoek. Is dat dan verstandig? Of? Ja, er is daar een oorlog aan de gang. Ik bedoel, ik dat vind ik heel moeilijk om daarover de hier bij een Nederlandse demonstratie, niet natuurlijk. Maar um, uh, uh, als er daar, doordat er een camera mee komt, misschien uh, uh, de veiligheid van de minister minder gegarandeerd kan worden. Weet ik veel, misschien wordt er dan wel opeens geschoten of zo. Ik bedoel. Ja. Um, uh, uh, het is van Timmermans, denk ik, wat naïef... dat hij dacht dat hij daar op Shabbat een, een wandelingetje kon maken. Die situatie is daar natuurlijk op zijn zachts gezegd explosief. Ja, ja. Dus, um, is het dan zaken... Want jij zegt, Asja, van, ik weet het op een gegeven moment weet ik het ook niet meer. Het is gewoon heel complex. Uh, de Volkskrant had het op de voorpagina de vraag... is Rutte 2 minder pro-Israëli's? Die gaven duidelijke contexten aan... of er dingen aan veranderen zijn... in de manier waarop wij als Nederland politiek bedrijven... richting het Midden-Oosten. Mis je dan die duiding op andere plekken ook? Zou dat meer... Uh, meer duidelijkheid voor jou geven? Belangrijk zijn om daar meer mee te doen? Maar ik was heel blij met het stuk in de Volkskrant. Natuurlijk een trouw Volkskrant lezer sinds ik daar zelf kolonist ben. Ja. Dus uh, nee, ik vond het heel goed. Ik ben heel blij dat er verstandige buitenlandse journalisten zijn... die dat wel begrijpen en dat ik dat dan kan lezen... en daar kennis van kan nemen. Want hm. ik krijg er zelf, om eerlijk te zijn... als wetenschapsjournalist, soms een beetje hoofdpijn van van Israël. Maar is het dan... jury? hoe zit jij... Ik vond die, die voorpagina, ik ben een groot fan van de Volkskrant... maar ik vond die voorpagina een voorbeeld... van de obsessie die we hier hebben... Ik bedoel, met de vraag is Rutte 2 minder pro-Israël dan niet nou ja, er Of wordt wel verder of... gedacht dan alleen de relletjes die er ja, dit weekend nou, dat zijn mag geweest? Best, best in een analyse binnenin, heel graag. Maar om dat nou voorpagina nieuws te maken, dat vind ik nou precies die obsessie. En Rutte um, uh, uh, gaat daarheen. Een staatsbezoek is best wel nieuws hoor, absoluut. En, uh, en dat Rutte het goed kan vinden met Netanjahu, want hij kan het vinden met iedereen. Ik bedoel waar hij ook heen gaat. hij is een joviale man. Ja. Uh, dat doet hij altijd erg goed. Dus maar ik vind zo'n soort analyses op de voorpagina. Dan denk ik van jongens, um, waar is het nieuws over de Oekraïne nog? Nogmaals, zijn over de Centraal Afrikaanse Republiek. Dat zou ik veel meer voorpagina-nieuws noemen. Nou, dan de man die het meest besproken is de afgelopen dagen, Nelson Mandela. Is dat ook te veel, dan, wat jou betreft, Juri? Nou, um... Uh, ja, als ik het eerlijke antwoord geef. Ja? Ik word een beetje moe van Madiba. Die man die heet gewoon Nelson Mandela. Ik word een beetje moe van, van, van, van, Frits, van, van Frits Wester. Met zijn steentje. Uh, ik word, kijk, uh, die eerste uitzending op vrijdagavond. Waar je dan journalisten hoort vertellen. Dat ze een oranje t-shirt aan hadden. Met groene dolfijnen. Toen ze hem voor het eerst een hand gaven. Jongens, jongens, jongens, jongens. jongens het gewauw. Als je dan de BBC daarnaast houdt. Waar hele mooie dingen laten uh, gezien. Dus. Dus het ligt niet aan de Mandela dat ik er genoeg van heb. Het ligt aan de, aan de oppervlakkige manier. berichtgeving waar ik er dan? genoeg van heb. Ik heb me hier en daar wel geërgerd. Vooral was een item in het NOS-journaal, ik meen op zaterdag... waarin uh, een, een verslaggever ter plekke ging laten zien... hoe mensen daar geld, in Zuid-Afrika geld verdienen naar Nelson Mandela. Ze hadden dan een hoofd van Nelson Mandela op een jasje en op een koffiemok gezet. En dan, daar maakten ze dan winst mee. En dat winst ging voor een deel naar het Nelson Mandela Kinderfonds. En ik denk, nou, hartstikke prima, nijverheid, handel, olé... Maar die man was daar heel zuur over. En Nelson Mandela zou dit hebben afgekeurd. En de commercialisering. Hij is nog maar, ligt nog niet koud in de grond. En ja. ze hebben er al. Ik denk, jeetje, we hebben ook altijd wel wat te zeiken. Laten we nou... Ik herinner mij nog hoe ik als klein meisje door mijn moeder voor de tv werd gezet. En mijn moeder zei: Kijk, dit is Nelson Mandela. Die komt nu vrij. Dit is belangrijk. Ik was echt nog heel jong. Met een oranje t-shirt en dolfijnen. Ik heb geen idee wat ik aan had. Wat ik mij herinner was dat ik heel geschokt was over dat hij zo grijs was. Want in alle foto's die ik had gezien had hij zwart haar. Maar hij had natuurlijk 27 jaar vastgezeten. Ja. Dus hij was heel grijs was heel oud en ik was daar en ik herinner me hoe mensen zongen Free Nelson Mandela. Maar Luri, dit is toch precies wat er gewoon is, wat Asja nu beschrijft, het gevoel, de herinnering gevoel. die ze heeft. Maar dat is nu, we dat wil dat, dat echt, echt, echt tien dagen lang weten van iedereen, van ja, iedereen kijk, weten. De, de, de heel plat, ik bedoel, de, maar de profielen lagen natuurlijk al heel lang klaar, dus ja, die ja, zijn dus, dus op de avond des, van het overlijden direct uitgezonden. Het is te ongelofelijker dat je dan op die avond van het over, dat je dan dan, dan dan die avond na te horen, dus de, een interview met Pia Dijkstra krijgt, hoe zij het nieuws aankondigde dat hij vrijgelaten werd, en dat het daarna niet droog hield. Mevrouw Dijkstra, dat ja, is niet te weten. Ja, maar die zijn al uitgezonden. Dus ga je ja, maar, daarna andere dingen Ja, maar de BBC liet gewoon stukken zien... lange stukken uit de waarheidscommissiesessies, uh, waar mensen lieten zien wat vergeving echt is. Waar mensen uh, uh, met moordenaars... met de slachtoffers te de overlevende praten. Waar uh, uh, Desmond Tutu zo moest huilen... dat hij zijn hoofd onder tafel hield... omdat het zo verschrikkelijk was wat hij hoorde... Als je dat ziet, dan begrijp je de grootheid van Mandela... Die He, die, die dus geslaagd is om zo'n natie tot elkaar te brengen en, mm. daarbij, en niet alleen, he, de anderen hebben daar ook aan bijgedragen, maar die, die, die, die witte politieagenten die beschreven hoe ze mensen gemarteld hadden, die zwarte voetbalteams he, die uh, uh, uh, mensen gedood hadden, de politieke hadden, die... kwestie weer Maar dat is gaan zo indrukwekkend, dat is zo menselijk, dat is zo wezenlijk, dat is zo over vergeving en waarom mm -hmm. Mandela groot is, dat heb ik niet gezien. Daar nou, heb, heb ik bezwaar tegen. heb ik ook gezien hoor in, in de fragmenten. Ja, ja, maar ik, ik vind ik, dat persoonlijke, ah. die persoonlijke dimensie ook ik vind het ook mooi om te zien dat er dus een man is... die in, ons, in de harten van ons allemaal dus een plekje heeft. Er zijn meer fans van Nelson Mandela dan van Jezus... zei ik nog dit weekend tegen mijn man. Ik vind dat mooi om te zien dat hij zoveel mensen... ook op een persoonlijk vlak beroerd heeft. En ik denk dat die persoonlijke beroering, dat hij ook samenhangt met wat hij politiek allemaal heeft bereikt. Ik denk dat het goed is als iemand die zo staat voor verzoening en voor dat we ja, maar, allemaal bij elkaar horen, dat mensen zich daar persoonlijk bij betrokken ik, ik voelen dat en dat ze dat, dat, dat ook uiten. Ik vind dat mooi om te zien. Ik zeg dat ik graag wat meer inhoud zie en wat minder um, uh, iedereen die het op zijn eigen steentje uit uh, dierbare herinneringen, uit een cel... Uh, die, hmm. Dat vind ik gewoon een beetje niet het niveau waard wat Mandela wel waard is. En dan heb ik er al vrij snel genoeg van. Ik vind NN. Volgens mij hebben we toch redelijk de combi in de media In ieder geval hier aan tafel. Nee, ja, nou, ik vind de afgelopen dagen in de media Jij vindt niet. Ik vind het doorschieten naar. Ja. We gaan zien, er komt nog een hoop qua herdenkingsdienst en begrafenis. Dus dan uh, kijken we wat er allemaal bericht wordt. Dank jullie wel, Asjid in Broek en Jorie Albrecht. Dit is Radio 1 Lunch. We gaan de quiz spelen, de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we met David Rosma uit Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Je bent 32 jaar en hebt een politiek reisbureau. Ja. Wat doe je dan? Uh, ik organiseer uh, reizen naar politiek interessante bestemmingen. Zoals daar zijn: uh, Turkije. Of we hebben een reis over een borgen, feit of fictie. Dus gaan we gaan over die tv's gaan kijken. Ja. wat is daar nou echt aan de hand? Uh, of we gaan naar het zuiden van de Verenigde Staten. Of 50 jaar burgerrechten. wat is er nou. Wat is, hoe staat het nu met de burgerrechten? En alle bezoekjes die dan gepland zijn. zijn allemaal politiek georiënteerd. Ja, dan veelal zijn er ook mensen. Politiek-historisch. We gaan praten over. discussies om, om, om, die hierbij komen. Ja, bijvoorbeeld in Turkije gaan we praten met mensen. die in uh, Gezi Parkie uh, hebben gedemonstreerd. een paar maanden geleden. maar ook juist met de AK-partij. We gaan naar Konya, de stad waar Erdogan vandaan komt. Okay. Uh, dat is er dingen. veel aandacht voor of ja, veel interesse? Is er is veel interesse voor. Ja. Okay. Nou. Vandaag uh, niet alleen maar politiek nieuws. Nee. We zitten na het weekend, er dus zal ongetwijfeld ook wat sport voorbij gaan komen en dergelijke. Ik hoop het wel. We gaan eerst beginnen om jouw nieuwsfactor vast te stellen. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Geef me nog een laatste Recent ben ik aangehouden met een alcoholpromillage... dat zich boven de toegestaande hoeveelheid bevond. Omdat er volop werd gespeculeerd, geeft u nu toch openheid van zaken. Nog even afscheid nemen. De VVD-lijn is dat je van onbesproken gedrag moet zijn. En dat is ook de reden dat ik opstapte. Nou, Dat zal de VVD-top natuurlijk van harte ondersteunen. Het bent ook wel de hoogste tijd... Een Tweede Kamerlid van de VVD stapte dit weekend op omdat hij betrapt was op het rijden onder invloed. Ik wil graag voor jou de naam van de VVD-politicus Huizing. Want hij is Huizing, inderdaad. Hij vindt dat een politicus van onbesproken gedrag moet zijn. En daarom stapte hij op. Huizing werd al één keer eerder betrapt terwijl hij met alcohol op achter het stuur zat. In welk jaar was dat? 2010. 2010. Toen schikte hij voor 400 euro, mocht zijn rijbewijs houden. Wat voor straf hij nu krijgt, is nog maar de vraag. Als iedereen van onbesproken gedrag zou zijn, dan heb jij met je reisbureau weinig te doen meer. Hè? Dan gebeurt er niks meer. Nee, dat nee. is niet de bedoeling. Vraag 3, daarvoor moeten we even naar een fragment luisteren. We have achieved something very significant. Er is een wereldwijd handelsakkoord. People all around the world will benefit from the package we have delivered here today. Volgens de WTO levert dat de wereldeconomie, alles bij elkaar. Een biljoen dollar op. De Wereldhandelsorganisatie heeft dit weekend een naar eigen zeggen historisch akkoord gesloten om wereldwijde handelsbarrières te verminderen. Waar werd dit akkoord gesloten? Weet het niet. Um, Doa. Bali. Bali. De onderhandelingen over het handelsakkoord hebben maar liefst twaalf jaar geduurd. Welk bewindspersoon was daar om namens Nederland te onderhandelen? Um, wie zou dat zijn? Ja. Thijssenbloem? Nee, het was Liliane Ploemen. Oh minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dus ze zei blij met het akkoord te zijn. Ze zegt dat vooral de minst ontwikkelde landen hiervan gaan profiteren... en dat de wereldhandel daardoor eerlijker gaat worden. Vraag 5 is opnieuw een fragment... en dan wil ik graag van jou weten wie er aan het woord is. Uiteindelijk wil je de finale met 5-1. Ja, dat is gewoon bizar. en Dat is gewoon echt iets om, uh, om heel trots op te zijn... dat je na zo'n zwaar toernooi in de, in de finale tweede helft... dit nog voor elkaar kan krijgen. Uh, Maartje Pauwme. Maartje Pauwme is inderdaad het goede antwoord aanvoerster van het Nederlandse hockeyvrouwen. Ze wonnen dit weekend de Hockey World League. De vraag is wie versloegen zij dan in die finale? Uh, Australië. Australië was inderdaad de tegenstander. Het Nederlandse team vond de halve finale tegen Argentinië eigenlijk spannender omdat die wereldkampioen zijn. En dit was dus een duidelijke uitslag tegen Australië. Hebben we nog één vraag te gaan? In dit geval gaan we op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. De vraag aan jou is: wat zoeken wij dan? Je krijgt verschillende aanwijzingen. Zodra je denkt te weten, zeg je stop. Kun je het goede antwoord geven? Een onderwerp dus, één ding. Vier. Een protestpiano gaat door mijn straten. Stop. Uh, Oekraïne, Kiev. Ja, ja. Ik kijk even de jury Portre aan. De protesten in Kiev. Nee, ja, het is of Oekraïne. Juist, het antwoord wat wij hadden staan was Kiev. Maar het wordt met akkoord gegaan dat Oekraïne ook goed, omdat je in dezelfde adem zat. Kijk, dat Kijk. is belangrijk. Zo leren wij ook gelijk. Hè, waar de jury op let, voor Precies. de volgende deelnemers is dat goed om te weten. De laatste was inderdaad geweest voor 1 punt. Gisteren werd in mijn centrum de grootste anti-regeringsdemonstratie sinds jaren gehouden. Dus dat was wel gericht op Kiev. Nou, volgens mij een mooie score neergezet. Een nieuwsfactor van 8, dus daar gaan we zometeen de tweede ronde mee spelen.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 minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher is vandaag in Brussel om nog aanvullende afspraken te maken om een verdringingseffect op de arbeidsmarkt te voorkomen. Vanaf 1 januari namelijk hebben Roemenen en Bulgaren vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Zijn we in Nederland nou te negatief over de komst van Roemenen en Bulgaren? Of is dat negativisme terecht en is het een slecht moment om de grenzen voor Oost-Europese landen verder open te stellen? De stelling waar u op kunt reageren is dus Nederland is te negatief over de komst van Bulgaren en Roemenen. Bent u daarmee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 aan de tweede ronde spelen van de Nationale Nieuwsquiz... met David Roosma. Hij is 32 jaar, komt uit Amsterdam... en heeft zojuist een factor van 8 neergezet. Dus dat is een mooi uitgangspunt voor de tweede ronde. Ik ga 90 seconden lang zoveel mogelijk vragen op jou afvuren. En het is zaak om goed te antwoorden. Als je het niet weet, zeg je pas. Geef ik het goede antwoord en gaan we door. En laat me de vraag in ieder geval uitstellen. Ja, we gaan beginnen. Ja. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. De president en premier van welk land zijn morgen niet bij de herdenking van Nelson Mandela vanwege de hoogte, hoge beveiligingskosten? Israël. Is goed, de regering van welk land is dit weekend ontbonden? Thailand. Thailand is goed. Wie zei dit weekend bij wet te willen regelen dat kinderloze stellen bij de burgerlijke stand kunnen scheiden? Fred Teven. Is goed, de Europese Unie start een luchtbrug voor hulpgoederen vanuit welk land naar de Centraal-Afrikaanse Republiek? Nigeria. Vanuit Cameroen. Waar werd dit weekend 160 kilo zwaar illegaal vuurwerk in een kelderbox gevonden? Nijmegen. Hellevoet-Sluis. Bij een voetbalwedstrijd in welk land gingen supporters gisteren massaal met elkaar op de vuist? Brazilië. Is goed, welk museum trok gisteren veel bezoekers vanwege het 90-jarige jubileum? Paleis het Loo. Nemo was dat. Het president van welk land boycotte de Olympische Winterspelen in Sochi? Duitsland. Is goed, wie won dit weekend de Europese Karelsprijs? Geen idee, pas. Herm Herman van Rompuy, van wat voor soort schuld... wordt vaak niet gemeld bij een hypotheekaanvraag? Studieschuld. Is goed. In welk land is zaterdag hevig geprotesteerd... tegen de winning van schaliegas? België. Dat was Roemenië. Welke winkelketen stunt met de verkoop van kerstbomen voor 1 euro? Ikea. Is goed. Welk land krijgt voorlopig geen steun meer van de Europese Unie? Griekenland. Is goed. Welk instituut heeft de Syrische oppositie... de afgelopen tijd leren onderhandelen? Geen idee, pas. In welke Britse plaats zijn dit weekend drie vermoedelijke slaven bevrijd? Bristol. Is goed. Wat is volgens onderzoek van TNS Nipo de populairste groente de in Nederland? De Sperzieboon. Nou, wat is er nou nog mooier dan de tweede ronde van de quiz af te sluiten met de Sperzieboon? En dat was inderdaad ook het goede antwoord. Dank je ik ga vertellen. David, jij hebt in totaal tien vragen goed beantwoord. Nou, dat vermenigvuldigen wij met die factor van 8, Daarmee kom je op 80 punten. Dat is een goede score. Nou... Het ligt er ik, net uh, aan, he. het is lastig luisteren. te zeggen of die uh, hoog genoeg is. Ja, dat wordt dus uh, heel de week rond deze tijd de radio aanzetten. Om te kijken of je inderdaad uh, de hoogste blijft. Je krijgt voor nu krijg je in ieder geval uh, van ons twee kaarten voor het beeld en geluid experience. En uh, een mooie lunch,mok, lunchradio, lunchbox, allerlei leuke lunch gadgets. Ik dank je wel voor het meedoen. Dank je wel. En waar gaat de eerstvolgende reis naartoe? Dat zien naar Denemarken. De veel plezier. Dank je wel. Tot zover het de eerste deel van lunch. Wij gaan straks verder met onze buitenlandse serie Die gaat niet over politiek, maar wel over buitenlandse ondernemers. En vandaag spreken we met de eigenaar van one to watch die bemiddelt tussen Nepalese ondernemers en Nederlandse ondernemers... die vervolgens geldschieters zijn. Tot zometeen dus, kwart over één. Zometeen eerst even het NOS -journaal. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Europees voetbal op Radio 1. Woensdag om half 9 in de Champions League. Schiet om de in, zei ik hoesen. AC Milan Ajax. Ja! Ja, de Champions League is langs de lijn. Woensdag om half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo, hier Ton de Ridder.